Heb jij misschien de sleutel van de kluis voor me? Als ik die had, zou ik die geven, maar. Ad heeft hem in zijn zak gehouden en. Ad is ziek. Oh jee. <lacht> Jeetje. Oh, oh jee, nee. <lacht> <lacht> <lacht> maar, maar wat nu? Rentjes heeft ook een sleutel. En die kan ik vragen. Die kun je vragen? Dan doe ik dat maar. Is er nog iets? Eigenlijk wel. Voor de draad op mee. Hier? Je wou me onder vier ogen spreken? Het kan ook wel een andere keer. Nee. Ben je mal? Ga je gang. Ik moet voor mijn studie... een bibliografie maken. -zou, zou jij die willen begeleiden? Uh, waar moet dat over gaan? Dat doet er eigenlijk niets toe. Um, waar we wel behoefte aan hebben, is een, um, een bibliografie van alle keurboeken. Maar uh, ik ben geen uh, bibliograaf. Nou. Uh, oh. Ik bedoel, je, je hebt aan mij niks. Ja. Dan, dan wordt het natuurlijk moeilijk. Maar ehm, ik wel aan Mark vragen of hij je wil begeleiden. Ja? Ik zal het aan Mark vragen. Ja. Hoe gaat het dan met je depressies? Al oh, wel goed op het ogenblik. Ik geloof, uh, wel wel goed. Maar je bent nog in dat opvanghuis? Ja. Maar, maar het is wel prettig eigenlijk. Ja. Zal ik het aan Mark vragen? Uh, als je dat doen wilt. Huh. Dan, dan vraag ik het aan Mark. <laughs> dan, dan, dan vraag ik de sleutel maar aan, aan Rentjes. Mapleurmessen. <laughs> Mamuurplessen. Sapleurmemmen. messen. Dag Bart. Oh, dag Maarten. Heb je misschien een ogenblik? Ja. In de tijd heb ik ten behoeve van de ordening van de rubriek volkskunst strookjes met een voorstel voor de codering in de boeken gelegd. Is het je ook bekend wat daar nu mee gebeurt? Die worden door Job overgenomen. En wat gebeurt er dan vervolgens met die strookjes? Die zouden ik wel weggooien. Die zou ik dan wel graag terug willen hebben. Als kladpapier. Maar ze zijn het toch al beschreven? Toch houd ik me zeer aanbevolen. Misschien kun je haar het beste zelf vragen? Kan ik dan naar ze toe? Tuurlijk. Om, omdat de schilders er in haar zijn. Je kunt toch omlopen? Door de kamer van Richard? Stoor ik Richard dan niet? Richard is er niet. Dan zal ik dat maar doen. Dankjewel. Ik heb de kopie voor de bulletin doorgelezen. Wat wil je dat ik er nu mee doe, nu als ziek is? Zat er nog veel in? Nogal. Zou jij je opmerkingen dan niet zelf met de verschillende mensen kunnen bespreken? Ik heb toch liever dat jij het eerste keer doorleest, want daarvoor voel ik mij niet zeker genoeg. Hm. Goed, geef mij. Uh, wacht even, ik ben nog wat vragen. Ed moet voor zijn studie een bibliografie maken. Ik dacht aan een bibliografie van keurboeken. Zou jij hem daarmee willen begeleiden? Dat zou je dan toch eerst met Koos moeten bespreken. Koos is je baas, toch niet? En toch heb ik liever dat je het eerst met Koos bespreekt. Goed. Dank je. Ik Dan kan echt geen bibliografie voor mij maken. Waarover? Of carnaval. Het aardige van die keurboeken is nou juist dat ze allemaal op de kamer van Mark bij elkaar staan. Ja, nou, daar kan ik natuurlijk niets tegen inbrengen. Maar ik zal er nog eens over denken. Ik had van Wenneb en Tergauw willen inzien. Waar kan ik dat nu vinden? Dat zit onder het dekkleed dat over de boekenkast tegenover mijn bureau ligt. Nou, ik pak het alleen. Ik ben echt pissnijdig. En de reden is? Jij hebt geen één van mijn voorstellen voor aankoop overgenomen. <laughs> ja, waarom dat nou is? Hoe zou ik dat nou weten? Omdat ik de pest tegen je heb. Ja, maar wat moet ik daar nou mee? Zo durf ik de nooit meer wat voor te stellen. Kom binnen. Is wegpot weer ziek? Ik neem het aan. Gerrit, wil jij in de loge zitten tot de Vries komt? Als het moet. En de verwarming is ook uit. Hoe moet dat nou? We kunnen toch niet in de kou zitten? Weet jij hoe dat moet? Ik zal wel even kijken. En anders bel ik de moteur wel. Graag. Dag Erik, je komt als geroepen. Hoezo? Je komt altijd als geroepen. Oh, <laughs> zo. Schikt het als ik vanmiddag vrij neem? Pieps is ziek. Voor de ziekte van een huisgenoot hoef je niet vrij te nemen. Daarvoor krijg je vrij. Wat heeft Pieps? Dat zei ik niet. Ik vind het zo lusteloos. Wie gaat er het dier uit? Dat zou ik maar doen. Uh, schiet het op. Het heeft me losgelaten. Uhm, hoe komt dat? Lekkage. Lekage. Hebt u geen last van die stank? De We zijn Is het zo genoeg? Zo is het nog genoeg. Schiet eens op. De verf heeft u losgelaten. Maar kan het nog wel even duren? Morgen. Dag Gert. Wat heb je nou aan? <laughs> Mag ik maandag en dinsdag het carnaval Veldwerk. Ja. ja, natuurlijk. Ik moet het toch een keer meemaken als ik erover schrijf. Oh, daar is dat jasje voor. Dat is ja. je ja. Maar dat is je wel twee maten te klein. Met koning? Met Jaap? Je bent weer terug. Ja, kun je straks even langskomen? Ik kom. Gert, woensdag komt Carla Tulp. En dan, ben en dan ben ik er weer. Als je twee dagen carnaval hebt gevierd? Ja, natuurlijk. Goed, ga je gang. Ja. Geweldig. Ja, ik ben even naar het balk. Adeline. Ik ben te laat. Ik heb er nog geen zorgen gemaakt. Ik ben even naar het balk. Ga zitten. Uh, hoe was het in New York? Interessant. Een nuttige vergadering. Heb je nog geen last van dat uh, tijdsverschil? Waarom? Hier, lees dit eens. Kun jij daar naartoe? Ik ben dan verhinderd. Ik dacht dat mensen daar last van hadden. Onzin. Dat is allemaal inbeelding. Agenda van een vergadering van de directeur op het hoofdbureau. Wat moet ik daar precies doen? Luisteren. En als ik ik een standpunt moet innemen. Je hoeft geen standpunt in te nemen. Ook niet als er besluiten worden genomen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er besluiten worden genomen. Goed, ik zal erheen gaan. Je zocht mij. <kwijls> ik zocht je. Voel jij ervoor om ons hier samen op te abonneren? Goed. Dat zie je al. Ik verblind blind op jouw kompas. <tot het> Daar zou ik toch voorzichtig mee zijn. Niet als iemand pastoers heet. <tot> het het> nieuwe aftershave. Is Huub hier geweest? Het is toch altijd kamfer? Niks hoor, dit is een al derde luchtje. Ik denk eerder dat het een deodorant is. Neodorant. Ik heb wat problemen met uh, Koos over de plaatsing van dit boek... Maarten, wat moet ik daar nu mee? Is Bart er? Ja. Dan zal ik vragen of hij wil bemiddelen. Als Bart ervan overtuigd is dat hij in zijn recht staat, gaat hij door. Desnoods da dagenlang. En voor een dergelijke sletageslag mist zelfs rentjes het uithoudingsvermogen. Bart. Dag Maarten. Um, Koos staat op het standpunt dat dit boek bij hem hoort. Oh. Nou, uh, 9 en 15 is 24 en 3 is 27 pagina's over volkscultuur. En 8 en 12 en 6 is 26 pagina's over volksnamen. Daar lijkt mij toch wel enige discussie over mogelijk. Zou jij dat willen doen? Dat wil ik wel doen. <laughs> Graag. Als je de boel terugbrengt naar je eigen bureau, dan waarschuw je hem wel. Hè? Dan breng ik je schrijfmachine over. Dat is heel aardig van je. Ik zal je waarschuwen. Bart zal het met Koos bespreken. Oh. Hoe gaat het dan met die mappen? Daar moet ik nog aan beginnen. Je zegt het toch als ik je helpen kan, hè? Ik zou het eens wel doen. Twijfel ik niet aan. Hallo. Dag Frits. Het is eigenlijk gelukt... Waar ging het nou op? Ik denk op mijn astma. Maar je weet dat het mijn tijdelijke aanstelling is. En dat het hoofdbureau wil dat je er na elf maanden een maand uitgaat. Dat hebben ze me gezegd. Voor ons maakt dat geen verschil. Voor mij ook niet. Je hoort gewoon bij de afdeling. Zullen laten zien waar je komt te zitten? Dag Ri. Hallo. Hallo. Dit is je bureau. Je kunt het nog verzetten natuurlijk, maar zo leek het ons het aardigst. Nee, lijkt me wel goed zo. Zes laden. <laughs> een stoel, een schrijfmachine en een complete set van het bulletin. Het uh, papier vind je in het magazijn, maar dat weet je al natuurlijk. Ken je de mensen van de afdeling? Ik denk wel dat ik ze bij de koffie heb gezien. Tuurlijk. Wat is er nog meer? Uh, je weet dus wat je doen moet. Ja, dat weet ik. Ik denk dat ik de eerste tijd wel voornamelijk op het gemeentearchief zal zitten. <laughs> uh, om half elf hebben we afdelingsvergadering. Dat is iedere eerste maandag van de maand. Misschien is het goed dat je daar meteen al bij bent. Ja. Je zou kunnen beginnen met de literatuur over boedelbeschrijvingen door te nemen. Uh, je vindt hier... Twee besprekingen. De boeken staan achter mij in de kast. En je kunt natuurlijk ook de bibliotheek eens doorkijken. Daarvan vind je hier de systematiek. Dat is meteen een introductie tot het vak. Als je iets wil weten, dan vraag je dat. De rest komt nog wel. Goed. Ad. Ja. Mooi. Je bent u beter? Ja, Maarten. Het Bloembergen is zojuist begonnen. Oh, is die begonnen. Bart, ik stoor je toch niet? Niet in het minst. Ik hoor dat er vanochtend afdelingsvergadering is... en ik wilde weten of het de bedoeling is dat ik daar ook bij ben. Tuurlijk is dat de bedoeling. Omdat ik daarvan niet op de hoogte was. Iedere eerste maandag van de maand. Dan was ik zeker ziek toen dat werd afgesproken. Ja, je was ziek. En kun je me ook zeggen wat het karakter is van die afdelingsvergaderingen... Je kunt eigenlijk niet van een bepaald karakter spreken. Alles wat actueel is, komt aan de orde. Dan zou ik er toch wel bij willen zijn. Morgen. Hebben jullie gisteravond op de ja. tv dat carnavalsprogramma gezien? Nee. Het spijt me, maar ik kijk nooit tv. Ik vroeg me af waarom er confetti op straat ligt. Waarom ligt er confetti op straat? Ik zou het niet weten. Zoiets zouden wij toch eigenlijk moeten weten. Zowel een... Vorm van versiering zijn? Zou het niet wat met vruchtbaarheid te maken hebben? Oei! zal wel, maar daar geloven we niet meer in. <lacht> Confetti. Italiaans. Confetti is gelijk suikerwerk... ...gesuikerde vruchten. Bonte papiersnippers waarmee men elkaar... ...op feesten als carnaval bestrooit. <lacht> dus het is eigenlijk suikerwerk? Zou het niet... ...in de plaats zijn gekomen van die bloementapijten... ...die ze met processies maken? Ik zou het echt niet weten. Ik zie het wel weer, de heren weten er weer geen flikker van. Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben, Joop.